Goedemorgen, ik ben Dilke Teerscha, dit is het nieuws van NOS op 3. Scholieren en studenten voeren op dit moment actie. Ze zijn helemaal klaar met thuiszitten en online les vervolgen. Het ISO, de Belangenclub voor Studenten, is een van de groepen die actie voeren. Wij staan zo meteen met een groep studenten en scholieren op het plein in Den Haag... om. ...van het kabinet te vragen en eigenlijk ook te eisen om nu het perspectief wat ze beloven ook echt te bieden. En daarmee bedoelen we dat het onderwijs sneller en duidelijker opengesteld wordt. De belangenclubs voor scholieren en studenten willen dat het kabinet met een routekaart komt... ...waar duidelijk op te zien is wie wanneer naar school mag. Het was een rustige avond, hoewel pas vlak voor negen uur duidelijk werd dat de avondklok bleef gelden. Volgens de politie zijn er geen grote dingen gebeurd. Amerikanen die een coronaprik willen... krijgen die allemaal nog voor het einde van de zomer. President Biden zegt dat zijn land snel megaladingen... met vaccinflesjes heeft klaarstaan. Dat is genoeg om iedereen een prik te geven. Misschien heb jij nog kaartjes voor een concert... dat door de lockdown niet doorging. Theaters en concertzalen willen dat je die nog even in de la laat liggen. Met jouw hulp... Dus bewaar je ticket. Geniet later. De actie Bewaar je ticket, geniet later wordt verlengd. Kaartjes voor concerten en theatervoorstellingen zijn nu ruim twee jaar geldig. Eerst was dat maar één jaar. Met de regeling kan je je kaartje bewaren, omzetten in een voucher of je geld terugvragen. Tot nu toe heeft vier op de vijf mensen die een kaartje had voor een voorstelling die niet doorgaat, zijn kaartje bewaard. Het weer, het is een bewolkte dag vandaag. Met boven de rivieren af en toe wat regen. Het is niet koud, 8 tot 11 graden. Morgen ook grijs en dan nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 watergasmeer richting Knoop het Nieuwemeer. Een te hoge vrachtwagen bij de Koentunnel. Een buis van de Koentunnel is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 In brachten ze dit album uit No Horizon. Met uh, dit uh, nummer als een van uh, de waandeldragers van het album. Magnificent van you do. Welkom op deze woensdagmorgen. 10 uh, over 10 is het inmiddels uh, geworden bij ZFM Zandvoort, CFM Zandvoort. Of de Zandvoortse omroep. Ja, ik weet niet hoe je het allemaal <macht> mag noemen en moet noemen. Uh, het is een beetje weinig nieuws, maar dan des te veel meer uh, muziek. Uh, zo zat ik vanmorgen weer even op uh, YouTube. En dan zit ik dan regelmatig een beetje, een beetje te kijken of ik dan nog iets leuks kan vinden. Een wat langere uitvoering van een een of andere muzikant. Of uitvoering van een bekende groep uit de jaren 80-90. Nou, en dan worden er altijd op basis van algoritmes worden er dan op een gegeven moment aanbevelingen gedaan. Het is al de tweede keer dat het mij is overkomen dat ik uh, ineens Hanneke Laura voorbij uh, zie komen. Ja, uh, deze opname die ik uh, daarbij had uh, gevonden was zo speciaal. Ik kreeg uh, vanmorgen een uh, berichtje daarover omdat ik hem gedeeld had op uh, Facebook van Hanneke zelf. Maar ja, het is een beetje een speciaal moment uh, geweest uh, die, uh, die uitvoering op de Haagse televisie uh, wel te verstaan. Uh, want het was uh, eventjes uh, een periode dat Hanneke uh, gezondheid technisch niet helemaal, uh, helemaal goed uitkwam. Uh, en ze was nog een beetje suf uh, dat ze daar uh, dat optreden stond. En uh, ik denk, ja, dat is toch wel een machtig uh, verhaal? Want daar slaat het liedje dan toch ook wel op. Als je op een gegeven moment dan uit die operatie uh, komt, dan voel je je toch als nieuw. 2017, heel mooi nummer van Hanneke Laura. Hij zal uh, ongetwijfeld nog eens een keer voorbij komen in de kant jouw. Nieuw!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 Feeling round for something meeting a home where they should find love when in light spaces kill the fire it will die off. please don't die of now we are stronger wiser met all the things she said. En daarvoor Hanneke Laura, de advocaten die op een gegeven moment muziek is gaan maken en ook liedjes is gaan schrijven. Dat is het verhaal in de notendop van de dame die niet oorspronkelijk uit Den Haag komt, maar wel uh, ergens uh, uit het zuiden des lands, want daar uh, ligt haar wieg. Uh, en het nummer dat heette NU uit 2017 was dat alweer. Het is uh, tijd even voor een onderdeeltje, want er is uh, vrij weinig uh, te melden op het uh, nieuwsplak hier uh, vanuit Zandvoort. Want, maar, het is wel gerelateerd aan Zandvoort, want... heel erg leuk. Als je op een gegeven moment net... Uh, je snuit wil opengooien... zit iemand aan de telefoon. Ja, leuk. Uh, maar goed, we hebben het even over de autosport. Want uh, dat zijn de gerelateerde zaken... namelijk uh, aan het ZigBee. Uh, um, 28 maart... dan begint het allemaal weer. Maar het betekent ook... dat er... Het nodige te doen is in die formule 1wereld. Want uh, zo zullen er een aantal teampresentaties zijn. Zal, zal Alpine, dat is de opvolger van Renault. Uh, dat zij op 2 maart een virtuele lancering van hun Formule 1-auto gaan doen voor 2021. En dezelfde dag doet de Mercedes dat ook. Of ze dat ook met de rijders zullen doen, dat is uh, vers 2. Um, Alpine zal dit jaar in actie komen met Fernando Alonso en. Esteban Ocon. Dus dat zijn de heren die dat gaan doen. Dan doet Aston Martin dat ook. Een dag later als Alpine. Op 3 maart doen ze dat. En voor die ploeg rijden Sebastian Vettel samen met Lance Stroll. Of die er ook bij zullen zijn. Oh ja, de twee coureurs zullen op 3 maart ook deelnemen aan het moment... als de auto wordt gepresenteerd met een soort van vraag en antwoord... Dat is één. En dan hebben we ook nog uh, ja, nieuws uit, uh, uit eigen gelederen. Want uh, ja, Jarno Savelli, de man die het uh, circuit van Zandvoort opnieuw gerestaald heeft... die vindt het uh, jammer dat uh, dit jaar die Grand Prix niet uh, door is gegaan. Maar, zegt hij wel, en dat heeft hij gezegd voor Racing Nieuws 365... Uh, er uh, is, uh, nog ruim, was geen ruimte om het circuit uit te breiden. Daarom hebben we het recht een stuk al wat het ware langer gemaakt met die kombocht. Wat een beetje ook uit de, de, ja, uit de, de koker is gekomen van uh, Niels Oude-Luttekhuis. Nick Oude-Luttekhuis, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, die heeft ongeveer een beetje bedacht van... Uh, ja, als we dan toch niet helemaal een groot rechtstuk hebben... dan moeten we die kombochten erin. En Savelli nam dat idee over. En uh, hij zegt ook van... Ja, als er uh, toch uh, dingen gaan gebeuren, uh, verwacht ik dat zeker ook uh, daar. Want uh, het, uh, het uh, zal sowieso een uitdaging voor coureurs worden... om een foutloze ronde en om op de limiet uh, te gaan rijden. Uh, dat uh, is uh, zeggende, zegt hij ook... dat er ook nog wel het nodige spektakel uh, wordt verwacht op het uh, circuit. Uh, hij is er dus van overtuigd dat er uh, wel wat uh, gaat uh, gebeuren... op het uh, vernieuwde circuit van Zandvoort. En uh, hij snapt dus ook dat uh, de Nederlanders ook hebben gewacht... Uh, op de fans. Nou, we hebben net ook een beetje het nieuws uh, gehoord uh, dat de muziekzalen uh, op dit moment ook zeggen: van bewaar je kaartje. Nou, dat hebben de fans van, uh, het, uh, voor de Dutch Grand Prix natuurlijk ook gedaan. De meesten dan. <coughs> en dan kan je hem altijd later nog uh, ergens voor gebruiken. En zeker na het uh, verhaal van gisteren, uh, wordt er toch ook uh, meer of meer uh, bekeken: van, oh, is het uh, misschien ook. Uh, slim om voor uh, bepaalde evenementen ook een soort sneltesten uh, en dan te bekijken of je inderdaad uh, gewoon helemaal vrij bent... van allerlei rare dingen rondom. Nou ja, die buikgriep, zoals wij dat op de dinsdagmorgen uh, noemen. Uh, en dan ga je dus uh, gewoon naar binnen. Dus dat is een beetje uh, eigenlijk uh, van hoe het ervoor staat. En het zou best uh, in dat opzicht kunnen werken... om uh, bijvoorbeeld hele grote evenementen wat eerder en sneller uh, te laten plaatsvinden... dan dat nu het geval is. Nu is uh, de boel nog een beetje op slot. Um, naar de muziek. Want uh, deze band uh, kwam ergens... aan het begin van de jaren 80 ten einde. Uh, ik heb het over de band van Debbie Harry. Maar ze waren wel verantwoordelijk... voor de eerste blanke... rap uh, uit, uh, dat, uh, periode, uit die periode. Uit de jaren 80 wel te verstaan. Blondie met Rapture. You go out at night.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 Nee, het eeuwig leven, dat lijkt me ook niet wat. Met 80 worden wil ik wel als het mag. Mensen die gelukkig zijn, die gaan ook dood. Mensen die niet dood zijn, die hadden nooit geluk. Totdat op, die ene dag geluk was uitgeteld.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 Koffie met Lazarus. Hey Ties, ik kwam er op Facebook achter dat ik al aan het hemelen was. Iedereen begon massaal te juichen van opluchting en het hele internet lag plat. Als je mijn naam intypt op Facebook, kun je lezen dat ik er niet meer ben. Kun je het stukje een beetje aanpassen, alstublieft? Omdat ik een vaag spambericht kreeg van een zekere Farouk Attoila over een bijzondere erotische beleving die ik niet mocht missen, kwam ik vandaag in een chatbox gedeelte waar ik het bestaan niet van wist: een spambox in Messenger waar een zeker Hans Keizer me wenste... dat ik zo'n beetje dood neer moest vallen met mijn stomme stukjes... en dat ik mijn nazi-piemeltje maar tegen anderen aan moest zwaffelen. Nou ken ik meneer Keizer niet nog de kennelijk apegeile Farouk Atouila, maar ik wil ze uiteraard niet in mijn virtuele kennissenkring. Dus ik probeerde deze berichten te verwijderen met mijn digitale lekenbrein. En in deze voor mij geheel nieuwe spambox... kwam ik stom toevallig ook een bericht tegen... van mijn jeugdvriend Ulko Piet uit 2017. Al in 2013 had ik een bericht gepost met een aantal namen van jeugdvrienden die er helaas niet meer zijn. Een berichtje over een voetbalfoto van de helft van het elftal zo'n beetje overleden is. En omdat ik van iemand had begrepen dat Ulko niet meer leefde... voegde ik de geheel te goede trouw zijn naam toe... aan de lijst van te vroeg gestorven jeugdkameraadjes. Ik kende de hele familie eigenlijk al vanuit het dorp. Ulko's broer en zussen, maar vooral zijn vader. Ik begon ooit als leerlingsjournalist, bij de Zandvoortse Courant... en vond daar mijn eerste journalistieke leermeester in Frans Piet. Een brommende heer met lang grijs haar... Een eeuwig rokende pijp en een scherp rood potlood om mijn stukjes te verbeteren. Ik was niet bang voor potlood, maar ik was wel op mijn hoede. En met Ulko haalde ik ouwets kwaad uit. Hij was grappig en scherp met zijn tong, net als zijn vader met een potlood. Maar zoals zo vaak met jeugdvrienden verdwijnen ze uit beeld... als je van brommer naar auto gaat of van scharrel naar relatie. Heel toevallig kwam ik vorig jaar zijn zus tegen op straat... maar het leek me niet het juiste moment over haar overleden broer te spreken... Dat was trouwens een vreemd gesprek geworden, want in 2013 was Ulko dus niet dood. In 2017 absoluut springlevend en in 2021 weet ik het inmiddels ook. Lazarus is dus opgestaan. Ik heb het berichtje net aangepast, negen jaar na dato. En gereageerd de boodschappen vier jaar geleden. Ulko, als je inmiddels wel dood bent, laat me dat dan ook even weten. Dan hoef ik het stukje niet aan te passen. En anders drinken we koffie deze zomer. Uh, ik heb uh, geloof ik een uh, blok van vier uh, gedraaid... met een kolom van Tino uh, Stuyder tussendoor. Ik zal het uh, lijstje even opnoemen hoor. Want uh, Blondie met Rapture. Daarachter hoorde je astronaut van Pella Bast. Want dat is eigenlijk de grote drijvende kracht van astronaut. En dé favoriet uh, van Marcus van Dam binnen uh, deze purehelen. Want uh, ja, hij heeft uh, wat dat er gaat, uh, <laughs> vindt hij uh, de tekst zeer uh, ja, uh, bewonderenswaardig... van deze Pellebast. Uh, en het uh, nummer dat heet... Mensen die gelukkig zijn. dat uh, is toch een uh, nummer... met een knipoog. Uh, hij heeft het uh, goed gedaan bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dus ook een reden waarom we hem uh, draaien. Nou, uh, dan uh, na de column... kregen we dan... Chick met My Forbidden Lover. Want ik zat van de week nog eens een keer te luisteren... en ineens hoorde ik Alcazar. En er zat ook op een gegeven moment dat stukje van My Forbidden Lover in. De, namelijk de sample. Die heeft Alcazar ooit nog eens een keer gebruikt. En de laatste, dat is ook een hele mooie... want dat is uh, een muzikant die hier woont. Namelijk Ruud Houweling, Voormalig Cloud Machine. En uh, hij had uh, een aantal uh, statusmeldingen op de sociale media... Uh, uh, gedaan uh, Over bijvoorbeeld de schaats die die dan maar weer uh, in het vet zetten. Dat was op maandag. Ik zeg nou, dan wordt het uh, dit weekend... Uh, kan je, je tuinstoelen wel wel buiten gaan zetten. Want uh, het, uh, de lente komt eraan. Toen dacht ik, ach, dan wordt het ook wel eens tijd... om Spring Will Return van uh, Ruud weer eens even erbij te pakken. Want ja... Uh, de temperatuursverschillen tussen uh, de ene week met het weekend... Uh, dat er nog geschaadst kan worden en het komend weekend... die zijn wel heel erg bizar. Want uh, het is inderdaad, je kan gewoon uh, buiten zitten... Uh, uit de wind, in de zon... Zeker op zondag, want dan uh, zal het zonnetje erbij uh, schijnen. Hier wordt het ongeveer een graad of 15. Maar de werologen zeggen... het zal uh, de meesten toch uh, misschien wel niet verbazen... dat misschien wel de 18 en 19 graden aangetikt wordt in Zuid-Limburg. Dus ik zeg het maar eventjes. En dan uh, anderhalve week daarvoor uh, hadden we nog een pak sneeuw uh, van... heb ik jou daar. Goed, uh, afgelopen weekend was het ook 14 februari... die. Uh, Datum staat mij nog erg bekend in uh, het geheugengrift. Uh, namelijk uh, 14 september 2019 kwam ineens deze dame op bezoek. Zij heet Lysanne Veenendaal, maar ze noemt zich Lizzie V. Met een heel mooi nummer. Little Big Secret. What you don't know is critical, unbearable. Above it all, so magical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 Thank you...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 The current theme. The one recurring dream they had was to be whatever they wanted to be. de nummers die Coldplay heeft uitgebracht. Flex, daarvoor hoorde je Lizzie V... met uh, Little Big Secret... over eigenlijk de geheimen... die je eigenlijk niet wilt delen... maar die op een gegeven moment zo in de weg zitten... dat je ze wel moet delen. Dat is een beetje kort de strekking van het uh, verhaal. En dat kan eigenlijk tot ongewenste dingen leiden. Dat is uh, uh, zo'n beetje... het uh, verhaal van Little Big Secret... Uh, door Lisanne Velenda. Want zo heet zij in het echie. En deze, die hebben we wel eens... Wel gedraaid in uh, de tijd tussen augustus en september. Oh My Pictures in uh, Alternative FM. En Naomi Steiner is de dame die je hoort Black and white. Take your, scarf and Take your, from the wall. Take your You know the cheap ones. From Take your lipstick Pietjes van. Uh, met de, nou, het is Pietjes. Het uh, is de uitvoerende. <laughs> het zijn de uitvoerende muzikanten, Black and White. Uh, het uh, is een uh, nummer wat uh, ik ontdekt heb. Uh, tenminste, ik ontdekt heb. We ontdekt hebben. Want ik, uh, we werken samen met uh, 3 voor 12 Noord-Holland. En Miranda Hubbers kwam daarmee met, met dit uh, nummer. En uh, ja, dat heeft toch uh, wel de, de nodige dingen aan uh, weten te slaan binnen Alternative FM. Want ik geloof dat ik hem uh, wel uh, wekenlang uh, vanaf... Het moment dat we in augustus uh, begonnen met uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, ik geloof dat ik hem zelfs tot, uh, tot ergens in oktober heb. Ik hem nog uh, gedraaid, uh, dat nummer. Uh, zo uh, uh, goed uh, vond ik hem zelf. Uh, maar niet alleen ik. Ik denk dat er meerdere mensen dat uh, willen en weten. Uh, bovendien, voor een deel komt de band ook uit horen. Uh, want Naomi Steiner, degene die je dus net hebt gehoord, die komt daar vandaan. En zij is gedraaid met een Amerikaan. En die Amerikaan die is dus hier in Nederland gekomen. Nou, we hebben er nog één te draaien tot, uh, tot aan het nieuws van 11 uur. En dan uh, gaan we straks nog een uurtje vrolijk verder. Doen we met een uh, goede oude. Namelijk van uh, Eric Clapton. Van een van de albums die hij heeft uh, gemaakt uh, en geproduceerd is door Phil Collins. Maar dat is ook wel te horen, denk ik. Straks uh, in het uh, volgende uur gaan we het uh, natuurlijk hebben over het uh, nieuwsoverzicht met uh, Mick Boskamp rond half twaalf.